en daar kan je de playlist, dit programma en verder heel veel ander nieuws terugvinden. Maar we gaan eerst eens even beginnen met onze vriend David Clayton. por el toro, y el toro ya está cerrado. A la mitad del camino, el mayoraz se encontrará. Muchachos, que vaya al toro, mirad que el toro es muy malo, que la leche quema mucho.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 Radio. Please visit my website www.spiralingmusic.com. That's spiral. Jennifer Grace And you're listening to Peaceful Radio